6 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het partijbestuur van GroenLinks in Limburg... wil dat de nieuwe gedeputeerde Carla Brugman wordt gerooieerd. Gisteren werd bekend dat Brugman als onafhankelijk gedeputeerde... toetreedt tot het nieuwe provinciebestuur... waarin ook Forum voor Democratie en de PVV zitten. Ze zat eerder voor GroenLinks in de Limburgse Staten. Nu is ze wethouder voor een lokale partij in Vendraai... maar nog altijd lid van GroenLinks. Limburg krijgt een college met vijf gedeputeerden... van CDA, PVV, Forum voor Democratie en VVD. Ook zijn er twee externe kandidaten, onder wie Brugman. Door in het bestuur te stappen wijkt ze af van de GroenLinks-partijlijn. De harde wind heeft op Schiphol geleid tot geschrapte en vertraagde vluchten. Meerdere banen zijn vanwege de storm afgesloten... waardoor minder vliegtuigen kunnen stijgen en landen. KLM heeft 16 vluchten geschrapt. De wind is harder dan verwacht en komt uit een ongunstige hoek. Volgens KLM is de kans klein dat nog meer vluchten worden geschrapt... omdat de wind inmiddels in kracht afneemt. De luchthaven adviseert reizigers om de actuele vluchtinformatie in de gaten te houden. De Bulgaarse politie heeft een jongen van 16 gearresteerd... nadat bij hem thuis onder meer een IS-vlag en explosieven zijn gevonden. De tiener was vermoedelijk bezig met het voorbereiden van een terreuraanslag. In zijn woning in Plovdiv, in de tweede stad van Bulgarije... vonden agenten onder meer een pijbom en een explosief dat 14 kilo spijkers bevatte. De politie denkt dat de middelbare scholier alleen handelde. Hij kreeg via de berichtendienst Telegram instructies... over het maken van explosieven en het bekeren tot de islam. En duizenden Britten hebben in het centrum van Londen... gekeken naar de militaire parade... ter ere van de 93ste verjaardag van koningin Elisabeth. De Queen verscheen met haar familie op het balkon van Buckingham Palace. Zo'n 1400 soldaten marcheerden langs de vorstin. Ook vlogen er straaljagers van de Royal Air Force over het paleis. En dan het weer. De temperatuur ligt rond de 16 graden. Vanavond neemt de wind geleidelijk af en klaart het op. Morgen verloopt zo goed als droog met soms zonneschijn. ZFM. Verkeersupdate. Dit Verkeersupdate. is Wijnandsmaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Abi, Suriadi, zo is het. Ja, heerlijk nummer. En uh, ja, we hebben iemand uh, aan de telefoon. Ja, dat ging er net eventjes helemaal mis. Linda, ben je er nu wel? Ik ben er. Eh, gelukkig. Eindelijk, <laughs> ja, ja, Eindelijk. het ging allemaal niet zo. Uh, niet. Ja, ik, ik, ik had ineens uh, ja, twee mensen aan de telefoon. Dus uh, <laughs> ja, dat kan. Dat geeft, dat geeft niet, dat, uh, dat houdt het spannend. Ja, toch? Hé, hey, hoe is het met jou? Ja, heel goed. Ja? En met jou? Ja, prima. Ja, heerlijk. Ik bedoel, ja... Okay, kleine, dat ja is een goede berichten. On ondanks, ondanks de slechte weer. Hey? Ja, zonde hè? Ja, ja, dat is echt zonde, inderdaad. Maar goed, ja, wat doen we eraan? Helemaal niks? Ja, helemaal niks. Nee, gewoon een beetje zingen. Maken we er een vrolijke ja, nou, boel gaan. van, toch? Goudgeel sapje nemen, lekker zingen. Goed ja. weekend Ja, je gaat zo uh, inderdaad een uh, goudgeel sapje, of niet? Jazeker. Ah, Oké. Okay. <laughs> hey, daar, daar bellen we eigenlijk ook voor. Uh, jouw, jouw laatst uitgebrachte single. Uh, dat had je vast niet gedacht. Dat is in ieder geval uh, het eerste nummer. Ja. En, uh, ja, Deze single heeft dus twee nummers. Uh, goudgeel sapje Klopt. staat er dus ook op. Klopt ook. Ja. Hoe dat zo. Ik ben goede behoogte. Sorry, wat zei je? Ik zeg uh, eigenlijk waarom hoe dat zo. Waarom twee nummers eigenlijk. Nou. Nou, in de eerste instantie, uh, ik hoor mezelf twee keer. Twee keer? Heel, uh, okay, uh, ik praat een beetje warrig nu. <laughs> Oké, okay, ja, ja, ik, ik hoor je maar één keer gelukkig. <laughs> oh, dat scheelt? Ja, ja, ja. ja. Nee, uh, even kijken hoor. Een jaar geleden heb ik boerenmeid uitgebracht. Ja. En uh, toen, uh, toen wou ik een vervolgssingel daarop brengen, dat zou dan uh, goudgeel sapje worden. Ja. En die heb ik al klaargemaakt, de hoes klaargemaakt. En uh, ja, toen had ik mijn haar vol shampoo en toen kwam uh, de inspiratie voor. Dat had je vast niet gedacht. Oké, okay, maar je, je, je gaat er al een tijdje mee ook, hè? Uh, ja, ik ben uh, begonnen in 2005. 2005, ja, want uh, ja, ja, mijn, uh, nou ja, mijn bestand gaat niet te, te verder terug als 2009. Dus... Oké, okay, ja, dan dus, mis je heel dus, veel van mij. Dus dan dus, dus mis ik een stukje. <laughs> <laughs> nou ja. nou, ik zou zeggen, kijk eens op Spotify Nou, gaan we dat, zeker... ja, dat gaan we zeker doen Even kijken hoor ja, ik, ik, uh, ik, ik wil jou, een boer en, meid, en Buiten gewoon En ik kom naar huis nou, en, en, dan, en dan deze Dus uh, dat had je vast niet gedacht Dat had je vast niet gedacht nee, Ik nee. heb uh, denk ik 25 à 30 tracks gemaakt Op het moment ja, nee, maar dit is eventjes wat ik hier voor me heb staan. En uh, ik heb er nog wel enkele ergens uh, staan. Zeker. Maar in 2005... Maar nou, je, je hebt uh, uh, in ieder geval. Je hebt minder bestand. Ja, dat sowieso. Ja, precies. Dat is en, en ik weet ook dat je al een hele tijd meegaat. Dus nou, daarom zit ik eigenlijk ook te kijken. En ik zie het uh, alleen maar vanaf uh, 2009 staan. Goh, grappig. Dus, ja. ja. Nou. We hebben wat in te halen. Ja, toch? <laughs> Jazeker. Hey. En uh, Wat zijn jouw vooruitzichten eigenlijk? Want uh, ga jij nog een album uitbrengen of uh, wat, wat ga jij doen? Uh, de eerste tijd niet. Een uh, album komt er uh, nog wel weer. Maar uh, ik laat het eerst nog even bij singles. Okay. Ik ga eerst even deze release doorlopen, even kijken ja. hoe die doet. En her en wat aanpassingen. En dan verder. Oké, okay, dus uh, uh, zit er nog een, uh, een jubileum iets aan te komen, of? Ga je nog een jubileum maken? Nou, weet ik niet. Dat weet ik twijfel je nog aan? Ja, ik vind het op zich wel leuk. Ja. Maar ik ben ook met andere projectjes bezig die ook heel erg leuk zijn. En dat valt haast niet te combineren. Dus dat houdt in dat het niet met zingen te maken heeft? Oh, jawel. Oh, oké. Okay. <laughs> ja, zeker, zeker. Nee, omdat je zegt dat het niet, te valt, uh, niet te valt te combineren. Dus. Ja, misschien ook wel. Nou, breng je me op ideeën. Ja, nou, nou, nou, nou, nou ben ik helemaal van het potje af. Ja, kijk, dat doe ik goed. Dan nou. hou je nieuwsgierig en dan ga je nieuwsgierig. <laughs> nee, maar de, uh, het is in ieder geval in de muziek. Je blijft in de muziek bezig. Ja. En alles waar je, ook de projecten waar je mee bezig bent, dat heeft ja. dus met de muziek te maken. En, en, en ja, wat, wat kunnen wij eigenlijk in de toekomst van je verwachten? Nou, uh... ja, wat kun je van mij verwachten? Ja, Voor de mensen even... die mij volgen, ik blijf sowieso gewoon muziek maken. Ja. Maar ik ga het nog wat verder uitbreiden. Ja, er ik... komen nog wat uh, leuke andere dingen aan. Ja, ik denk, maar daar ga ik hier uh, nog niks over vertellen. Nee, maar daarom, ik denk, ik probeer wat los te buiten. Ja, dat lukt niet, hè? Dat <laughs> dacht, ja, die is goed, denk... dus ik vraag het op een andere manier. Nee, nee, nee. nee Dan ik, komt denk... Het los. ik denk, laat het is anders anders stellen. Dus, uh, maar ja. ja, precies. zullen ja, het proberen. Hey, ja. en uh, sta je nog op, uh, over podia's uh, deze zomer? Uh, ja, zeker. Ik moet zo meteen trouwens weg. Ja. En uh, ja, ik heb de agenda zo niet bij me. Maar ik sta op diverse plekken. Uh. Ja, het staat het wel op je site? Nee. Ook niet? Volgens mij niet. Nee, ik, ik zet de, de openbare dingen zet ik allemaal op Facebook. Op de pagina. Mm -hmm. En uh, de besloten feesten, die, uh, nee, die plaats ik niet. Nee, nee, nee, dat is logisch. Ja. Ja, ik bedoel, nee, kun je toch niet komen? Dus. Nou, nee, dat dus kijkt je een beetje raar aan, denk ik. ja. ja. Zoals vanavond heb ik een feest in een, uh, in een uh, voetbalkantine. Ja. Dus ja, als je daar dan uh, heen gaat... Ja, maar dat... Kende, de... Ja, dan kijk je wel... Uh... Ja, maar een voetbalkantine, ja... Daar ontkom je niet aan, daar kent iedereen je. Ja, maar dat is ontzettend leuk. Ja, ja toch? <laughs> ja, vind ik wel, Elk feestje is leuk. Even uh, ja, ja. ja... Ik had even een met, met, met de computer dat geeft niet ja, dat, is al, dat is al de tijd al, het gaat allemaal niet uh, helemaal uh, uh, lekker Gaan vandaag niet van lekker? Nee, nee, nee, nee, nee, daarom zeg ik ik had er net al in één keer twee mensen op, op, op mijn lijn, ik denk, nou dat gaat lekker nou, vervelend, <laughs> ja, dat en heb is... je mij aan de kant gegooid? nou ja, niet aan de kant gegooid, <laughs> maar ik denk ja, wat, wat, wat moet ik nu? ik moet toch een keuze maken, ja, ja nou ja, ik, en ik had heel anders heel anders gepland als dat het, ja, de bedoeling was het dus, mag gebeuren. Ja, Moet, nou ja. Dat is druk maken. Dat is, uh, dat is live, hè? Daarom. Daarom, dat heb je. Hey, um, jij, hebt, jij hebt voor de rest uh, geen uh, leuke optredens van, uh, van uh, NL of uh, Tros of uh, weet ik veel uh, Jordaan Festival? Uh. Nee, ik heb op dit moment geen. Uh, Hele grote evenementen. Staan. Nee. nee. Dat is nee, jammer. Komt dat er wel, denk je? Nou, vorig jaar heb ik ze wel gehad. Ja. En het jaar daarvoor ook. Dus ik ga ervan uit dat ik ze dit jaar ook wel krijg. Okay. Maar er staat nog niks gepland. Oké, okay, nou dan uh, denk ik dat wij hem uh, gaan draaien. Nou, hartstikke leuk. Hé, eh? dat, uh, dat had je vast niet gedacht. <lacht> nee, ik <Nee>. niet. <lacht> <lacht> had ik nee, niet nee, nee, Nee, nee, <lacht> nee. Dat alsjeblieft niet nou. <lacht> ik bedoel, ik, ik ben al genoeg van de wijze gebracht, dus... Het is klaar nou, van de, voor vandaag. Het moet nog even goed doen. Ja, ja, ja. ja. Hé, hey, dan uh, ga ik jou uh, niet langer ophalen, want jij bent uh, ja, onderweg eigenlijk al uh, een beetje voor de, voor de voetbalkantine dus. En, yes. Voor de optreden en uh, ja, ik zou zeggen, ga daar snel naartoe, want die jongens zitten met allemaal met, met smart te wachten om een feestje. Ja, ja, ja, het komt helemaal goed. Ja, dat denk ik ook wel. Waar is het? Is het bij jou in de buurt of... Uh, ja, het is bijna een thuiswedstrijd. Oh, ik ga okay. het uh, op de fiets doen. Oh, oké, okay. nou mooi. Ja, heerlijk. Ja, toch? Hey, dan ja, wens ik jou, jou nog een heel vroeg. Het is niet vaak bij mij in de buurt. En dat, dat vind ik op zich wel leuk. Het is niet vaak bij jou in de buurt. Nee, ik, ik ben, moet altijd rijden. Het ja, is altijd ja. ver weg. En nou kun je gewoon op de fiets. Ja, ik doe het niet hoor. Ik ga over de auto. <laughs> <laughs> maar het zou kunnen. Ja, ja, ja. Oké, okay. nou dan wens ik jou heel veel succes vanavond. Heel veel nou, plezier. Dankjewel. En, uh, Ik wens je ook een heel fijn weekend. Ja, jij ook. En uh, ja, ja, tot horens en wie weet hier uh, in de studio een keer. Nou, hartstikke leuk. Oké. Okay. <laughs> hey, we houden contact. Is goed. Oké, okay, groetjes. Goedemiddag. Hoi, hoi. Hoi. Hij kijkt naar mij een en hij ziet geen mijn kleine lachs is zelf ja, raakt de juiste snaar Ik raak van de buis mijn gedachten gaan van mijn hand en hou weer aan nou, nou mijn fiets Jij bent niet waar ik normaal al na, ach waarom ook niet In de wat draai ik me om, mijn rennen het van al weer. Voel ik zachte vingers dus langs mijn nek, ik heb een hele lijf griep Voel door mijn lichaam opereren op, op, Ik trap mezelf, dat ik sta aan zijn mond Waar moet ik hier mee, wat moet ik door? Ik wel nog mijn gezicht, geen denk om. Maar één ding wordt niet graag gevangen Zeker niet Eva, haar appel wil ja, Ik jij bent dichtbij helpen wij daar binnen ik te spannen, het is fijn dat is een avond weer met mij Precies waar ik al vond, dat is een verlangen. Jij kunt mij niet vangen Ik kunt mij niet vangen Ik niet vangen Ik raak in de war, ben jij dan toch wat ik wil bedenk me ineens, oh ja, je speelt een spel Damn, je goed, maar ik ben een beetje beter Dat in mijn gedrag. Plat plaf wel eten, hem af, ik heb mijn net te doen. En het doodsteek is dat die vraagt om een voet. Oké, okay, je snapt de maar Het is net een karton, maar een jaren wil jaren. Dat is niets aan te doen. Maar één ding word niet graag gevangen. Zeker niet. niet gedacht. Dat had je vast niet Linda Tapken. En uh, ja, dat had je vast niet gedacht. Nee, zeker niet. Eh, moet even bijkomen. Ja, ik denk dat we gewoon een lekkere, een lekkere plaatje gaan draaien van, uh, ja, van Ray Smit. En uh, hij bent... De ho, ho, la Je bent zo lekker! Je bent zo oh la la Je bent zo sexy Je bent zo oh la la Jij bent zo prachtig Allermachtig Je bent zo oh la la la Oh la la la Jij bent zo heerlijk Zo begeerlijk. Je bent zo oh la la la Oh la la la, la la la la Als ik je mooie Heuken zie Lees ik alleen zo sexy en zo mooi Je bent voor elke man een vrouw Jij bent zo heerlijk, zo begeerlijk Je bent zo oh la la la Oh la la la la la la la, la. Jij bent zo prachtig, alle machten, Je bent zo oh la la la Jij bent zo heerlijk, zo begeerlijk, je bent zo o-la-la-la oh, O-la-la-la-la-la-la oh, la, la, la, la, la, la, la. Jij bent zo lekker om te zien, jij krijgt van mij een dikke tien Ik wil echt veel meer dan een zoek, ik wil echt alles voor je doen Jij bent zo heerlijk, zo begeerlijk, je bent zo o-la-la-la oh, la, la.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 Je bent zo oh la la la Oh la la la Jij bent zo heerlijk, zo begeerlijk Je bent zo oh la la la Oh la la la la la la Als ik je rode lukken zie Dan weet ik het even niet Maar als je even naar me kijkt Oh dan voel ik mij zo rijk Jij bent zo heerlijk, zo begeerlijk. Heerlijk, je bent zo. Oh la la la. Oh la la la la. la, la, la. Oh la la la la. la, la, la. Rijksmidt. Dat is het. Oh la la la. En we gaan lekker verder met. Uh... We gaan weer verder, ja, Yves Widdens. En natuurlijk, volgende week is hij er ook aanwezig. Zo oh mijn vader. Toen was ja, man, en dat allemaal hier op die 106,9 en 104,5 op de kabel en dat allemaal vanaf de tolweg. Tina vanuit Zandvoort, en uh, we hebben iemand in de uitzending en dat is Roland Verstappen. Ja. Roland, goeie uh, avond. Al ja, goeie avond. Al ja, ja, hey, we bellen natuurlijk naar aanleiding van jouw uh, laatst uitgebrachte single, maar ook uh, daarbij, dus de album. Ja. En het album dat heet Overeind mm -hmm. en daar staat ook deze single op? Die, daar die staat erop, ja. ja. ja. En ja, hoe, hoe, is het, uh, ja. hoe, is het, hoe gaat het uh, eigenlijk met de single en met het album? Ja, het is, uh, het is heel breed opgepakt en ja. vooral het album wordt uh, erg omarmd. Dus uh, daar zijn we heel blij mee. Ah, Oké. Okay. En uh, ja. Hoe, hoe, hoe is het zo ontstaan eigenlijk, dat je dus de single en uh, album eigenlijk uh, ja, uitbrengt? Ja, het is eigenlijk ook van vroeger uit. Ik ben natuurlijk uh, inmiddels ook geen twintig meer. En, nee. Uh, <laughs> uh, ja, ik, bracht, uh, ik bracht mijn eerste dingen uit in 1993 en dan ja. kwam er een album uit en dan was er altijd, van tevoren, was er een soort zo'n teaser, uh, dat was dan de single en die moest dan de radio oppakken hè, en dan kreeg uh, het album daarna in het verlengde daarvan kreeg dan de aandacht. En dat hebben we nou ook weer gedaan. Ja. Uh, daar werd ik eigenlijk heel erg goed. Ja, want uh, ik, ik heb daar heb ik hier een, een single mix. Ja, de single, ja, en dat komt omdat daar al uh, in verschillende vormen op andere albums gestaan heeft. Okay. Dus ik, ik heb nu een, een hele nieuwe opname gemaakt. Ik heb uh, op mijn vorige CD, ze van Licht. Ja. Ik top het liedje al, alleen werd het gezongen door de bassist. Het was echt een bandalbum. En ik heb het liedje nou zelf uitgebracht uh, met mijn stem en met uh, allemaal uh, live muzikanten. Ja. Ja. Dus, ja, dat vind ik toch altijd wat, uh, wat, wat, wat, ja, wat mooier klinken op de een of andere manier. Ja, ik, uh, het ligt er maar net aan wat voor muziek je maakt. Uh, maar voor, voor, voor de singer-songwriter dingen die ik doe, dat is, uh, ja, daar moet je gewoon eigenlijk echt een muzikanten hebben. Ja, ja, ja. Nou, maar zeg ik, ja, ja ik, ik, ik hoor dat toch euh, liever eigenlijk, een echte muzikant, zeg maar, als, als ja, het digitale gebeuren. Ja, want er zijn natuurlijk heel kleine of uh, noem ze maar op, hè, alles wat een beetje in die hoek zit. Ja, ja dat moet gewoon uit een doosje komen, uit de computer, en ja. uh, daar is die muziek voor, snap je? Nee, nee, dat nee, klopt. En, uh, en, en voor mij zingen songwriter dingen dat, ja... Uh, yeah, er moeten mensen bij elkaar in de studio zitten en op elkaar reageren. En, uh, en ook muzikaal gezien op elkaar reageren. Dus, ja. Ja. Hey, wat, uh, heb jij alleen een Nederlandstalig, jij? Sorry? Ja, Jij hebt alleen Nederlandstalig albums en singles? Ja, ja. ja. Ik, uh, ik, werk, ik heb ook wel ooit een uh, productie gemaakt, of twee producties eigenlijk, Engelstalig. Dat is ja. een band die heette Eden. Ja. Uh, en dat was een beetje Keltisch. Okay. Maar wel eigen liedjes. Uh, en dat was eigenlijk zalig, waarom mijn songs. Maar uh, het leuke vind ik eigenlijk toch wel in je eigen taal schrijven. Omdat je dan echt het achterste van je toon kunt laten zien. Ja, dat is, ja, dat is een, een grotere uitdaging, zeg maar. Nou ja, ik vind het wel. En zeker om het Nederlands uh, op dusdanig manier te laten klinken dat het gewoon lekker is. En dat ja. het heel natuurlijk overkomt. Ja. Dat, dat is wel de uitdaging. Ja, inderdaad. Ja, ja, Sommigen ja, geen, geen, houden daar eigenlijk geen rekening mee. Hè. Het, is, het is best lastig als je dus uh, iets in het Engels hebt. En in het Nederlands gaat het maar... Ja, ja. Sommige dingen maar dus in uh, van het Engels naar het Nederlands vertalen. Dat, dat, dat, sommige dingen zijn gewoon niet te doen eigenlijk. Nee, dat klopt. Maar ik, ik, ik, ik neem als voorbeeld nou... Uh... Anouk, die heeft altijd in het Engels gezongen. Ja. Uh, hele persoonlijke albums gemaakt. Ook in het Engels. Alleen, niemand hoorde die teksten eigenlijk. Nee, en, nee klopt. in ja, het Nederlands zingen. En uh, heel Nederland valt over het, het persoonlijke karakter van haar teksten. Terwijl ja. ik denk, van, ja, dat, dat doet ze eigenlijk al jaren, maar dan in het Engels. Ja, ja maar inderdaad. Is... Uh, ja. ja, ik, ik, ik, ik, ik moest uh, eerlijk gezegd... En ze, ze kwam met het Nederlandse nummer uit. Ik, ik, moest daar, uh, ja, ik moest daar heel erg aan wennen. Ja, hè? Ja. Dan ja. Onderaan, uh, was het eerste nummer ook van haar album. Ja, ja vind ik zo prachtig. Gewoon wennen maar aan. Ja, maar dat is zo. Het is, uh, ja, ja. Je moet het gewoon eventjes een, een paar keer horen en dan, uh, ja, dan, dan gaat ja, het wel. Ik ben er kapot van. Ja, ja, ja. ja en op de duur ja, dan klinkt het gewoon uh, ja, leuk en dan denk je van ja, hoor, waarom eigenlijk ook niet? Ja. Juist, ja, precies. Ja, nee, maar zo is het wel. En, uh, ja, ze maar... het wel heel op, op een hele naturel manier Nederlands ja, ja, ja, ja. nou ja, ja ik, ik vind het toch wel uh, een geweldige zangeres. Ja, sowieso. Ja, ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, we hebben, we hebben natuurlijk nog meer goede zangeressen in Nederland. Maar ja, er is er toch wel eentje bij uitstek. Ja, haar, haar stem raakt me altijd. Ja, ja. Hey, en... Uh... Wat, wat kunnen we van jou nog wel uh, verwachten, Roland? Ja, ik, ik heb dus nu dat album uitgebracht en uh, daar gaan we zitten zwaar dus in de promotie nou. dus ja. ik, ik ben uh, allemaal interviews en uh, tv dingen en, uh, en de bedoeling is eigenlijk dat we in een nieuwe seizoen een theater uh, doen, okay. samen met de gitarist Col Ja. en dat zijn echt kleine zaaltjes. Dus 150, 200 man en dan heel close op publiek en heel intiem uh, concerten. Ja. Maar daarnaast uh, heb ik ook mijn, uh, mijn uh, bandoptredens, die blijven gewoon doorgaan. Ja. Met liedjes als helemaal niets en zij is wat vroeger mijn hits waren. Ja, ja. En, uh, dus ja, er komen nieuwe singles uit van het album en inmiddels ben ik ook alweer bezig met nieuwe liedjes schrijven. Dus. Ja, ja, want euh, zeg, ja, ik, ik, ik vind het pers uh, eigenlijk persoonlijk vind ik het prettiger, hè? net uh, wat je zegt, zo'n zo theatertour zeg maar, ja. dat, je, dat je voor een zaaltje zit met 200 mensen. Ja, ik heb dat uh, toch wel redelijk een aantal keren mogen uh, doen en ik moet ja. zeggen, ja, dat bevalt uh, heel, heel goed eigenlijk. Leuk is dat, hè? Ja, ja, ja. ja gewoon echte instrumenten en echt muziek maken. En, uh, dan komt het echt op het liedje aan. Ja, maar ook... Uh, het is toch heel anders als je, als je zo'n mega groot concert hebt in de Arena of, of in Ahoy. Of, ja, het is toch heel anders. Ja, doe je je ding en ja. je hebt daar eigenlijk helemaal geen feedback over. Nee, nee. Nee, want inderdaad, als je zo'n klein zaaltje hebt, dan, dan, dan, ja, dan, dan ja. geniet je ook meer van de muziek. Laten we het zo zeggen. Ja, en je hebt ook een band met het publiek en dat ja. is leuk. Ja, ja. Hey, dat is inderdaad heel anders. En ja, uh, voor degenen die alleen maar naar uh, grote concerten gaan, ja, die, die raad ik toch ook eens uh, aan om, een, uh, om dat een keer te doen. Gewoon een uh, klein, nou, uh, klein zaaltje. Een ja, ja. Hey, uh, Sta jij nog op, uh, op grote podia's deze zomer, uh, Roland? Nee. Niet? Nee, nee voorlopig... Uh, niet. dus We hebben ons helemaal gefocust op die uh, theatertour. Ik heb twee weken geleden getekend bij Foxtrot Music. Uh, die gaan mijn management doen. En uh, daar zijn ze op dit moment uh, mee bezig. Dus er worden boekingen gedaan en dat soort dingen. Dus er gaan nog wel dingen op me afkomen. Maar uh, okay. wat is, precies is me nog niet duidelijk. Is dat te volgen op, uh, op je site? Of waar kunnen mensen dat ja, volgen? Rolandversappen.nl Of op Facebook bij Roland Verstappen. Instagram ook nog? Of? Twitter? Ja, hoor, Inst Instagram en Twitter, maar ben ik alleen niet zo heel actief op. Facebook is wel uh, het ultieme medium voor mij. Ja ja. Ik kreeg, ik kreeg eigenlijk uh, uh, ja, de, de vraag eigenlijk, daar is straks al van, uh, is dat familie van? Maar nee hè? <laughs> Nee, ja, die vraag moet natuurlijk uit Sanford komen. Ja, ja, ja. <laughs> nee, we zijn geen familie. Nee, nee, dat, dat dacht ik al. Ik zeg, nou, volgens mij niet. Maar je weet het nooit. Nee, nee, het had gekund. Ja, ja, ja. Het zijn wel Brabanters. hè. Dus... Ja, ja, ik bedoel... We. Ja, ik, ik weet niet of jij wat, wat hebt met, met de Formule 1. Ja, ik vind het wel leuk om te volgen, absoluut. Ja. En zeker als, het, eh, als als Max gewoon goed doet. ja. Ja. ja. Ja, volgend jaar zijn ze natuurlijk hier in, in... Ja, zijn ze weer terug in Zandvoort. Ja. Het is. De Formule 1. Dus ja. Ja, helemaal goed. Het is toch weer een happening uh, voor, voor Nederland eigenlijk, hè? Zeker weten. Ja. We staan weer op de kaart. Ja, zo is het. Hé, hey, en uh, ja, jij ook, hoop ik, met, uh, met de album. En de single natuurlijk. Ja, het gaat wel hard ik het. Ja. Dat, dat, uh, dat, luk, uh, dat lukt aardig, denk ik. Ja, het gaat heel goed, moet ik zeggen. Nou, we blijven hier volgen Roland Helemaal goed En uh, we gaan sowieso uh, lekker de single mix draaien van daar Ja, heel fijn En uh, dan spreken we elkaar weer Tot de volgende keer hey, Tot groetjes en uh, ja, tot, uh, tot de volgende keer En uh, ja, wie weet uh, een keer hier in de studio Ja, altijd, kan altijd Is goed Roland, ik zou zeggen groetjes en uh, heel veel succes en een goed weekend Hou Houdoe Van binnen uit de wind, dikke blauw. Omdat iets me niet echt zingt, dan zie ik jou. Je zegt om het even wat als nu al thuis. Lieve schat, daar brandt het vuur. Buiten razenstorm, de een plaats stil. Enkel voor de vorm wil ik zijn. Dit is waar ik van houd in de war. Daar slaap ik in je en drink ik uit je mond. Daar val ik in je arm en heelt je stem helemaal. op. Daar droom ik op je lichaam en vult je hart mijn hoofd. Daar open jij je hand wat ik nooit had geloofd. En dan ben ik stil. Even ieder doel, want wat ik wil Ligt buiten mijn gevoel Onderweg En dan ben ik koud Ik kom binnen uit de wind dikke blauw Omdat iets me niet echt zingt Dan zie ik jou Kom het even wat als nu al tijd. lieve schat, daar brandt het vuur. Buiten razenstormen stormen, ik stil, enkel voor de vorm hier wil ik zijn. Dit is waar ik van houd in de war van jou. Daar slaap ik in jou en drink ik uit je mond, daar val ik een jaar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 eventjes niet helemaal lekker. Nee, ik weet niet wat het is, maar uh, uh, uh, was hier in ieder geval Roland Verstappen. Ja, en uh, de single mix uh, daar. Ik zou zeggen, blijf uh, lekker luisteren, tot 7 uur. Entertainment for you. We hebben nog een, uh, ja, een lekker kwartier. You left in the rain the door. I didn't stand in your way. Now I miss you more than I missed you before And now where I'll find comfort, God knows Cause you left me just when I needed you most Van Warmen. Hier bij CFM. Entertainment for You. Tot is van 7 uur. We gaan een eentje draaien. Uit de Entertainment voor You. Dutch Top 5. En dat is Susan en Freek. En als het avond wordt... Plaatje en die is afkomstig van Federico. Jij wilde heel graag een plaatje horen eh, ja, van Gerard Joning en Jan Smit. Echte vrienden. Hier is je dan. Dankjewel voor je verzoekje. Jij bent echt een vriend om op te bouwen. Alles wat je doet of wat je zegt, dat is oprecht. Waarmee ik praten kan. Alles wat je mij vertelt komt rechtstreeks uit je hart. Hebben we problemen? Dan delen we de smart. Want ik lach om jou. Ik haal aangevraagd door Federico, en ik ga een plaatje draaien voor mijn vrienden Zoek deze voor jou Milan Gordanovic en more su mi Svirai Kwijetanie po ljubitko suka nie mogu ja ticho ticho more szumi obecowe nienoj, ali ona neczeču tyše ona ne boli, ticho ticho, bo czas spašu, nice stare mandoline. Show Noch jas pies mu samoznaju Mila je jedina że ma v životu Moj vietario i polybiko su kad ne mogu ja I ho ti ho En we zijn erin, en we zijn erin, en we zijn erin, is de sfeer uit Kroatië. En dat uh, van de album Evo. Een meno, mooie Ljudi. En dat van Mladen Gorovic. We gaan uh, lekker naar het laatste plaatje. En dat is van uh, Leeuw Kleine. Dichterbij. Dus bij deze neem ik gelijk afscheid van u. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En, uh, graag tot volgende week. Alleen dan uh, natuurlijk live vanaf uh, ja, het Badhuisplein. Dus... Uh, met vrienden van Zandvoort. En met vrienden van oude Zandvoort. Peter, dus ik zou zeggen: tot dan. Bij, tot volgende week. Broedjes. Ik Kom dichterbij. Ja. Uh, ik wil je zeggen wat ik voel, wat er allemaal in me omgaat. Ik hou je vast als je eventjes loslaat. Hé, hey, echt je weet dat ik het bond maak. Ik maak een ruzie en je weet dat ik je oom praat. Ik vind het kut dat ik niet vaak om je heen ben. Ik vind het kut als je me zegt dat je alleen bent En jij hebt mij gemaakt tot wie ik nog steeds ben Dat is de reden dat jij mijn nummer 1 bent En jij moet weten dat ik altijd voor je klaar sta Ik ben niet echt op praatje, wat je vraagt maar hey, Ik vind het fijn als je me aankijkt uh, Ik vind het fijn als je me aanraakt En ik zeg het je niet vaak, je bent bijzonder Ik denk dat we spreken van een wonder Ik wil dat je blijft, ik wil niet dat je gaat Want ik kan niet zonder, echt, ik kan niet zonder al die dagen dat je dacht aan mij, die dagen dat je wacht op mij Was ik niet bij je, maar schat ik kom bij je Al die dagen dat je dacht aan mij, ik weet dat het lag aan mij Ik kom bij je, ik kom dichterbij je Jij wil dat ik vaker aan je denk, jij wil dat ik vaker met je ben Jij wil dat ik beter naar je kijk, zodat je gelijk, zodat je hebt gelijk